Het Russische offensief concentreert zich op de Donbass-regio in het oosten. Daar wordt tot nu toe amper terreinwinst geboekt. Ook de Azov-staalfabriek in Mariupol is nog niet door Rusland ingenomen. De Russische olietanker, die was geweigerd door de Amsterdamse haven en eerder ook door Zweden, vaart weg van de Nederlandse kust. De tanker vaart in zuidoostelijke richting. De FNV vermoedt dat het schip onderweg is naar Gibraltar. Havenmedewerkers in Amsterdam weigeren het schip af te handelen vanwege de oorlog in Oekraïne.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 Morgen is het droog en zonnig, bij opnieuw maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A4. Den Haag, Amsterdam, tussen Roelofa en Sveen de Schiphol, tot 0,4 kilometer, met een kwartier tot 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Drie reisschokken zijn dicht. Verkeer kan het beste via de parallelbaan rijden. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. ...is zin in ZFM. Met ja. nu Tobak leeft. Adem diep in. Span alle spieren. Ja. Maak een vuist. Zeker. Hou vast. En nu langzaam ja. uitademen. En. en los. Oh, heerlijk. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak leeft. Bij ZFM. Yes, het werd je grootste radioprogramma. Fijne toestelbaarheid. Straks een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen op 7 mei? But she do doesn't mean a thing to me anymore. Radio Georgie James. En uh, volgens mij is dat tien jaar geleden of zoiets. Ja, zoiets. Uh, actief. Uh, ja, ze zijn niet meer actief. Ja. Ze hebben namelijk bestaan van 2005 tot 2008. Oh, dus deze plaats nog oud. Ik dacht dat het 2013 was. Maar goed, ja uh, Georgie James. En zegt, ik denk, zou denken: is het tussen George en James? Nee, het was John Davis en Laura Burthen. Die maakten deze plaats uh, alweer een aantal jaartjes geleden. Het is het tweede gedeelte van het radioprogramma... En dan doen we altijd dit natuurlijk, hè?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 Het was ook uh, de laatste grote stadsbrand in Europa hier in Enschede. Uh, heel Enschede is eigenlijk uh, afgebrand. Van de 4000 inwoners zijn er 3600 dakloos geworden. Dus uh, ja, hele stad verwoest. Een paar gebouwen overgebleven en Enschede met de grond gelijk gemaakt. Echt bizar hoor. 1862 zegt gewoon niks meer over wat Enschede. En nou ja, goed, er zijn meerdere dingen gebeurd in Enschede. De 3600 mensen zijn homeless. En ik denk. Hoe hebben ze dat nou opgelost in die tijd? Ja, nou ja, goed. Dus ze zijn de stad gedrokken En uiteindelijk hebben ze alle grachten, want er waren grachten dus in Enschede... wist ik helemaal niet, die hebben ze allemaal dichtgegooid. gegooid. Want alles binnen de gracht was dus uiteindelijk verbrand. Uh, ook de, de stadhuis, hervormde kerk, allerlei fabrieken die er waren. En de, de fabrieken hebben ze zeg maar buiten de stad geplaatst. Ze hebben gewoon een heel nieuw uh, stadskern opgebouwd in Enschede, 1862. En dat ging... Als een als een ja. idioot, hoor. Maar ja, Die echt. mensen wilden wel, want die wilden wel weer een huis. Ja, het is echt het is de hel op aarde. Gewoon die, als je de beschrijving ook leest, gewoon, echt, mensen renden gewoon de stad uit. Gewoon. Het ging als een idioot. Het had wekenlang niet geregend. En er stond een straffe wind. en nou ja, het, het, het, het stond in een woonhuis en uiteindelijk heeft het als een idioot om zich heen gekregen. Goed, brand in uh, Enschede. Ja. Het is leuks is dat er nog. Nou, nee, dit nee. is ook een minder leuk verhaal. Oké. Okay. 558, 7 mei stortte de koepel van de Aja van de Sophia in. Dat was dus, vroeger was dat Constantinopel, het heet tegenwoordig Istanbul. Dat is het prachtige gebouw wat daar staat. En uh, het was ook zo van, ze hebben toen besloten om die kerk, uh, om de koepel, die was waarschijnlijk die was een jaar daarvoor een aardbeving geweest. En toen heeft hij dus toch, uh, uh, na een jaar is ingestort. Dus ze hebben besloten om de diameter van die uh, koepel minder te maken... Dat het nog maar 33 meter was, de diameter. Blijkbaar was hij nog groter. Zo. Maar het is echt een prachtig ding. Hij komt ook in die ene film voor van... Uh, uh, ja. Ja. Ja, ja? ja oké. Okay. Van, van Dan Brown. Dan, ja, precies. Ja, ja, ja precies. <laughs> dat zou ik in het Ik zag net die mooie beeld van Dan Brown. Ja. Ja, en uiteindelijk probeert hij ze over water te lopen... en dat schijnt niet te lukken. Goed, 1998. Apple toont de eerste iMac. Well, today I'm incredibly pleased to introduce iMac from the marriage of the excitement of the Internet with the simplicity of Macintosh. We are targeting this for the number one use that consumers tell us they want a computer for which is to get on the Internet simply and fast. Precies, 1998. Je denkt logisch wil op internet. Nou, toen was dat niet zo logisch dat je 1998 altijd op het internet wilde. Dus hij had dus eigenlijk een groot beeldscherm gemaakt. Die was uh, half doorschijnend. Was toen, het eerste was in blauw. En dat was gewoon echt een grote beeldbuis en daar zat alles in. En dat was helemaal nieuw. Dat is tegenwoordig helemaal normaal met een iMac. Maar dat was dat, nieuw en er zat ook een, een muis bij, een knopsbuis. En dat eigenlijk uh, geen diskette station wat voor de computer het nog fijn normaal was. Dus alles was via USB of uh, internet. Was dat. Uh, kon je het aansluiten. En dat was echt vooruitstrevend. Ja, het is waanzinnig wat er allemaal gebeurd is in ja, die jaren. Zeker. In 1824, Ludwig van Beethoven. die doet de eerste uitvoering van zijn uh, negende symfonie. En dat is dus 198 jaar geleden. Dus ik, ik verwacht eigenlijk dat er over twee jaar. dan is het precies 200 jaar geleden. dat er dan wel een soort negende symfonie. Uh, viering gaat komen. Ja. Maar die, hij duurt er 1 uur en 11 minuut of zo, duurt die hele uh, symfonie. Oh, Oké, okay. nou, dus, dat uh, is uh, ja. 1946, Antwoord Mussert wordt op de uh, Waldorfse vlakte geëxecuteerd. Uh, uh, hij is uh, samen met uh, Cornelis van Geelkerk en de oprichter van de NSB. Dat was in 1931 alweer. In het begin waren ze niet eens uh, zo tegen de rasseleren. Waren ze ook niet zo antisemitisch. Maar waren ook niet tegen Joden. Maar uiteindelijk kwam Mijn Ros van Tongeren kwamen erbij. En toen werd het werd allemaal wat radicaler. En uiteindelijk in de jaren 30 hadden ze echt wel wat stemmen. 8% van Nederland had gestemd, dus op dus de NSB. Uitgangspunt was zo, de vrouw, hoe is het belangrijk? De vrouw is de middelpunt van het gezin. Die zorgt voor de, een stabiele ja, samenleving. En de vrouwen dus, mochten er niet eens stemmen toen, hè? Nee, maar goed. Dan hebben we dan die mannen allemaal op gestemd, hè? Nou, nee, juist niet. Ik denk dat ze dachten dat Bussert het zelf voor elkaar krijgen, dat de vrouw een prominente plek zou krijgen in de maatschappij. Dus heel veel middenopgeleide vrouwen, die, ze hadden zoals NSB. Dat is geen slecht idee. Maar uiteindelijk werd het in de jaren dertig natuurlijk wat fanatieker met uh, uh, Hitler aan de macht. En uiteindelijk uh, dacht hij, binnen het het Duitse Rijk een Nederlands Rijk te kunnen creëren. Speciaal voor Nederland en België. Hij werd door Hitler niet echt serieus genomen. En uiteindelijk uh, ja, werd hij een beetje het leider voor Nederland. Lacherige leider voor Nederland. Zag Hitler een beetje in hem. En uiteindelijk heeft hij aan de Joden heel veel geld verdiend. Hij heeft ze ja, ja, misbruikt. Hij heeft allerlei narigheid gedaan om geld naar ze toe te trekken. En is daarvoor geëxecuteerd. Ge het mooie verhaal is wel... Dat is wel apart. Hij wilde in de eerste wereldoorlog hij ook meevechten, want hij leefde van 1928 tot 1946. Maar hij is afgekeurd omdat hij nierproblemen had en hij moest verzorgd worden. Dat deed zijn tante en zijn tante. Een heel lief mens. Was wel twintig jaar ouder dan hem. En uiteindelijk is hij met zijn tante getrouwd. Oh? En hij heeft daarvoor eh, eh, Wilhelmina nog aangeschreven. Want dat mag niet zomaar. Om okay. met je tante te trouwen. En daar werd hij heel vaak mee gepest ook. Oh, Oké. Okay. Dus het aparte verhaal dus van Anton heeft hij kinderen gekregen met zijn tante? Dat is de nee. vraag. Nee. nee, dat nee dus dan denk goed. ik van: wat maken we uit je trouwt met je tante? Als je toch geen kinderen meer Precies. krijgt. Precies. Zijn moeder vond het wel minder. Uh, die denkt van: Jezus. Is Gaat dit... hij met mijn zus trouwen? Gaat hij met mijn zus trouwen? Ja, heel raar. Heel ja. apart. Zeker raar. Uh, ja. ja, wat ik ook bijzonder vond. Van, uh, dat in 1832 wordt Griekenland onafhankelijk van Turkije. Ik heb nooit geweten dat het helemaal bijhoorde. Ik weet wel dat er één eiland is daar, uh, Cyprus. Ja. Dat is een half-Grieks uh, en half-Turks. Uh, uh, maar, maar dat Griekenland echt helemaal bij Turkije gehoord heeft ooit, dat, dat wist ik helemaal niet. Nee, nee. We leren hiervan, hè? Van weer. 1945 schietpartij op de Dam. En daarbij vallen 32 doden en 120 gewonden. En uh, dat komt waarschijnlijk omdat Duitsers op een balkon zaten... van de grote club aan de hoek van de Kalverstraat. En die hebben toen waarschijnlijk gezien dat een andere Duitse officier... of een Duitse soldaat ergens op de Dam aangehouden werd. Ze waren dat aan het observeren. En toen werden ze boos en toen zijn ze gaan schieten. Dat is... Ze waren met z'n allen aan het dansen ook op een uh, draaiorgel wat het draaide. En toen in één keer ontstond er toch dit de dam. Er zijn ook heel veel beelden van te vinden op YouTube. Het is echt bizar om dat te zien. Rennende mensen, uh, mensen achter de lantaarnpalen, uh, echt ja, weggescholen. En een speciaal orgeltje, een draaiorgel. Ja, en daar zaten ze ook met z'n ja. allen achter, heel bizar. Draaiorgels hebben ze uiteindelijk nog gerestaureerd en is weer teruggebracht ter herdenking. En ze hebben, nog niet eens lang geleden, hebben ze ook allemaal stenen op de plek waar mensen zijn ingeschoten, uh, oh. daar op de dam geplaatst. Okay. En dat waren eerst 31 stemmen. Uiteindelijk hebben ze er in uh, 2017 nog een, stem, een naam bijgeplaatst. Dus het is een heel bizar verhaal. Ook ja. dat... En ik dacht eerst van, is dat dan Dolle Dinsdag of zo? Maar dat, dat was dat niet zo. Dat was op nee. 5 september 1944. Toen dachten ze dat Nederland al bevrijd was. Oh ja, zijn. klopt. Dat ja. was de Dolle Dinsdag. Maar dit is apart. Hoe het ja. ontstaan is, Ze denk ook dat, dat ze dronken waren. Dat ze ook nog kunnen en dat ze gefrustreerd waren. Allemaal waar, maar is een heftige schietpartij geweest op uh, 7 mei 1945. Goed, tot zover een stukje geschiedenis. Of had je nog Nou, dat vond ik wel leuk. Want het is vandaag wel uh, 30 jaar geleden... dat het jongste ruimteveer, de Endeavour, begint aan de eerste vlucht. Oké. Okay. Dat is natuurlijk ook altijd wel interessant. Dat hm. doe ik, ik doe deze even voor Marcus. Oké, okay. speciaal stukje techniek. Ja. Ook al is hij al jaren verdwenen uit dit radioprogramma. Ooit maakt hij zijn door opnieuw zijn intrede, denk ik. Zeker wij. Goed, Friends van And don't forget the best bits, bad If you want Keizer Chiefs, ook al 20 jaar. Billy. Billy Goodbye. Echt dat je denkt van... Wat is dit nou? Nou, dit was de laatste hit. Die zat in de Neld En die is veel gedraaid. Dat kan ik in ieder geval vertellen. Goed. is er weer tijd voor... Is Wie is die jarig? Okay. Wij kijken ernaar En uh, ze heeft een grote bijdrage geleverd... aan de muziekwereld. Ik heb het over... Uh, Anne Dun Dudley. Ze wordt 66 En natuurlijk... Jolando pc meteen wie ik, wie ik noem. Uh, Anne Dudley. Hij uh, komt me vaak bekend voor. Ik heb haar niet ge, gezien eigenlijk. Oké, okay. nou ze is bekend van onder andere dit. Hey! En dit was toen een heel bijzondere muziek. Dit was Art of Noise. Dit waren geluiden bij elkaar die tegenwoordig gewoon uit elke keyboard vandaan komt over. Destijds was dat wel bijzonder, Art of Noise. En deze Anna Dudley heeft een, een, kom, is een, componist, is een klassieke opleiding heeft ze gehad. Maar ze kon ook samenwerken met Trevor Horn. En die is van die aparte geluiden. En je zou denken, hebben ze nog hits gehad? Want dit is natuurlijk allemaal gewoon lekker geknutseld thuis. Ze hebben ook hits gehad. En dit is een van de grootste hits die ze hadden. Ja, nou, die ken ik wel. Moments in Love. Oh ja. Klinkt groot en meeslepend... Een hele diepere laag zit er ook in. Die is van, van haar? Of van... Die, die heeft zij gemaakt, onder andere met uh, Trevor Horn... en nog wat andere mensen die erin samenwerken. Mag uh, dit is ook nog wel van hun. What we doing? Oh, oh, oh. Oh, oh. Ook zo'n hitje van ze. En Dundley, 66. Wat leuk. Ja, grappig. Dit zijn van die muziekjes die ik nog wel eens gebruik op de achtergrond. Art noise. Ja. ja zeker. Nou, dan we we ook even, even nog een klein te, uh, zijstapje. Yeah. Je liet net een review horen. En ik denk van, hé, hey, dat lijkt een beetje Michael Jackson. Misschien is hij toch een beetje door haar geïnspireerd geraakt. De, de oude muziek zou, van haar. Dat zou best kunnen. Ja, ja heb je best wel. Ja. Ja, Nou, hier vandaag ook jarig is Eva Perron. Ze is helemaal niet oud geworden, maar 33. Maar ja. die is natuurlijk heel erg bekend geworden als tweede echtgenoot van uh, Juan Perron van Argentinië. First Lady van 46 tot 33. Ik dat het 52, maar ze is maar 33 geworden. Maar het is dus niet dat ze gruwelijk vermoord is, maar ze had baarmoederhalskomen. Ja, het is een heel, heel tragisch verhaal. Ik hoor. nog even een klein speechje van even luisteren. Ja, ja. En wat ze hier allemaal roept. En ze kan echt heel goed speechen, echt Heel gedreven ook gewoon. Uh -huh. dat, dat je op haar man moet stemmen. Want dan kan de wereld pas beter worden. En nou ja, goed. Zij heeft ook allerlei liefdadigheids... Uh, dingen opgezet en uiteindelijk wilden ze ook in de politiek actief worden, maar dat werd uiteindelijk haar toch afgeraden om dat niet te doen. Ja. En, nou goed, het, het, het kan zijn dat ze, ze is een van de machtigste vrouwen geweest in Argentinië, maar sommigen zeggen ook gewoon in de wereld, hè? Ja, zij ja. De machtigste heel veel, vrouw uh, ter wereld. Ja. En uh, het is wel bijzonder, want toen zij overleed, dat er was zoals alleen Diana van, uh, van Wales had meer massaliteit in de rouw dan zij. Oké. Okay. Dus, dat was dus ook zo groot. Toen zij uh, ja. Overleden was. Zeker. Bijzonder. Bijzondere vrouw. Ja. En daar is natuurlijk ook alweer films over gemaakt. En de musical met uh, Madonna. Madonna. Madonna, ja. Goed. Wie nog meer? Anne Baxter heb ik hier. Anne Baxter. Ja, en dat is de actrice. En die. Uh, dat heeft wel een leuk gezicht, maar zij. Ik heb vroeger heel graag naar een hotel gekeken. Ja. En uh, eigenlijk was zij daar dan uh, de, de, de, de dame in. Het uh, was dan. Even kijken hoor. Ik ben het even kwijt. Maar zei, je had, je had het Hotel was een hele leuke uh, serie. Over een heel mooi hotel. En dus <laughs> ja, was daar was zij de eigenaar van. Okay. Die heeft toch wel een tijdje gelopen, die serie. Vol maar die Towers. Over. Vol Towers met John Glees. Was dat het? Oh nee, dat was al een nee, grote. Nee nee nee, nee, nee, nee. Ik denk dat deze misschien toch wel een jaar lang gelopen heeft of zo. En hij uh, maakt op mij echt veel indruk. Was in 19... 80 of zo, die serie. Vandaag is hij ook jarig. Jan is vandaag jarig. Jan jan Peter. Jan Peter is vandaag jarig, wordt wordt vandaag 66. Ja. En uh, ja, wat heeft hij ook precies gedaan? Hij had een hele mooie uitspraak. Ik weet het toch wel. Laten we blij zijn met elkaar. Laten we zeggen: Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Ja, dat mag niet heen zeggen. Kijken. Dynamiek. Ja. Toch? Toch? Ja, toch? Nou, die VOC-mentaliteit mag je niet meer zeggen, hè? Nee. komen gelijk die slapen boven. Uh, toch? Je zag hem... Tijden, tijden, toch? Oh, dat was een foutje. Nou goed, het was goed bedoeld en Jan-Peter Balkan. Eh. Ja. Hij heeft vier kabinetten geleid, hè? Dat vergeten mensen, maar ik vond het toch best een lange tijd dat hij... hier. Ja. Dat moet, vandaag zou ze ook jarig zijn geweest, maar ze heeft ook al... Uh, Noem je dat, is, is ook al, al lang al niet, maar onder ons. Ik heb het over Susan Atkins. En zij was een van de, de vrouwen van, uh, um, van, van deze man. Charles Manson, die idioot die natuurlijk uh, onder andere dit nummer hoorde. En uiteindelijk dus een hele beweging, beweging op gang kreeg. En uiteindelijk allerlei mensen liet vermoorden. En op verschillende plekken iets van... Eh, negen personen heeft hij laten vermoorden en eh, deze Susan Atkins was dus een van die volgelingen. En zij heeft gewoon een heel... noem ik, Even luisteren. At 21 Susan Atkins would become the most visible member of a ragtag bunch of killers, the Manson family. A one time nice little kid as she grew up in Northern California. Susan became a popular babysitter. Captained her school swimming team. and sang in the church choir. Maar uiteindelijk ging dus haar familie of haar moeder overleed. En uiteindelijk raakte ze toch een lage wal. En kwam ze dus in aanraking met Charles Manson. En het maf is wel, er zijn ook altijd theorieën die te maken hebben dat de CIA hierachter zit. Ik, ik vergeef nu op het complotdenken vlak, zeg maar. Dat de CIA uiteindelijk allerlei drugs heeft uitgedeeld. om te experimenteren wat het op mensen zou. Zelf... Uh, doen en dat Charles mensen daar ook mee experimenteert en dat uiteindelijk dus helemaal los en dus mensen ging vermoorden. Goed, dit ging over Susan Atkins. Ja, de volgende. 1967, Tom van Landuit, die wordt dus vandaag 55. Nou, hij is een Belgische acteur en muzikant, ook getrouwd met Angela Schijf. Oh, dat is ook wel bijzonder. En uh, ja, er zijn ook diverse filmpjes dat hij met haar samen uh, dan net uh, op tv een interview krijgt en zo. Oh, Oké, okay. uh, ja. vandaag is hij jarig. Hij wordt vandaag de uh, 54. DJ Jean deed mee in 1989 aan de Nederlandse Scratch-kampioenskampen. Kamp -kamp Draaide in de IT. Hij toen, trouwens, uh, was toen uh, de winnaar. En uiteindelijk uh, heeft hij al platen gemaakt. Get Ready for the Launch was de grootste. En zijn laatste officiële plaat is official um, Atom van uh, Koningsdag. En dat was in 19, uh, 2013. Sorry. En Slam FM draait die Radio Veronica. Heeft die gedraaid, Fresh FM. Nou, ontzettend veel uh, radiosons hebben hem binnengehaald... om uh, als DJ te werken. Deze DJ Jean. Nou, ik herken die muziek ook wel niet in dat draaien. Dat was inderdaad heel opzwepend. Mythes. Dat waren toch gelukkig tijdens, hè? Jazeker. Dus het is het house? Wat is het, Frans? Geen idee. Geen idee, hoor. Ja. Maar ik vind het wel lekker. Goed. In maar... 1971 werd uh, Thomas Piketty geboren. Piketty? Ik weet niet of je die naam kent. Een Frans econoom. Jazeker. Gespecialiseerd, gespecialiseerd in het thema economische ongelijkheid. Ja. Vanuit een historische statistisch hoogpunt. En uh, ja, hij is af en toe ook was, uh, gekomen in Buitenhof. Is hij ook pas gekomen. En ja. hij had ook echt zo van, uh, van, ja, je moet jongeren. moet je gewoon uh, allemaal een ton geven of ja. zo. Ook. Of twee ton, maar dat ze hier gewoon huis kunnen kopen. Dat ze zich kunnen ontwikkelen. En ik dat zie dat mijn kinderen, je moet echt aanlopen. een ton krijgen gewoon. Echt, dan gaan ze een goede beslissing nemen. Een jubelton. Een jubelton. Goede, jubelton. Ja. En dan komen er... Wat, heb je dan weer een scooter gekocht? En weer, en weer een auto. En wat Oh hele dure gympjes. Een goede investering. Goed, zeker. Nou goed, er moet er wel een adviseur bij komen denk ik als ze een ton krijgen. Om, ja. dat, om dat wijs te beleggen in iets. Goed, tot zover even de verjaardag. Ja. En... Uh... Yes, oh ja, dit is ook een rouw. Oh, ik zit vandaag helemaal in de oude bak te graaien. Nou, het mag goed worden. Dus ik heb die plaats niet voor niks gevocht. Rooney. That's when I go missing. Love don't come so easily. This doesn't have to end in tragedy. I have you and you have me. My Heart Go Missing. Is dat toch al die tien jaar oud? Ja, zeker. dat is echt heel lang geleden dat deze plaat uitbracht. And that's when My Heart Go Missing. En het is er alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken even wat hier allemaal speelt. En, uh, uh, Lintjesregen op het Raadhuisplein was, uh, uh, was al een paar dagen geleden alweer. Ja, is het uh, ja, een paar dagen geleden. Uh, dat is natuurlijk gedaan door onze, David, onze burgervader. Uh, nu hadden ze bij Pluspunt ook zoiets van, nou we moeten onze trouwen... Uh, vrijwilligers ook maar eens in, uh, in het zonlicht zetten. En uh, die hadden ook daar zeg maar een, een, een waarderingsspeld uitge, uitgereikt. En dat waren voor mensen die 15 en 15, zelfs ja 20 jaar actief waren daar. En die kregen daar dus een waarderingsspeld. En oranje bitter werd eruit En er werd getoost op nog veel meer jaar. En er zijn 23 personen die daar dus in aanmerking kwamen. En uh, uh, Raam, Raymond van Haften en David was er ook weer en een fles wijn kregen ze er nog bij en het was wel uh, er werd ook een persoonlijk uh, praatje nog gehouden ze hadden voor iedereen even een persoonlijke noot opgeschreven met humor dus dat was wel leuk om te zien en ja, opvallend was dat er heel veel setjes dus man man man vrouw die daar al jarenlang actief waren twintig jaar jezus man je zat twintig jaar ergens gewoon werken <laughs> uh, ja. ja ja je ja. flikt even dik oh dat doe ik ook al ik zit hier al dertig jaar ik had beter hierop in kunnen zetten, denk ik, als je een speelt. Nou, ja, goed. precies. Ja. Ja, er is um, op vrijdag 17 juni van half acht tot half twaalf. Oh, drie uur lang. Ja. Vier uur lang. Is er een, een nieuwjaarsreceptie voor alle Zandborders in Beats Club 10. Er wordt een nieuwjaarsspeech gehouden door, door de burgemeester. Er is muziek. En DJ Raymonda gaat er spelen. Dus ik heb zo van: oh, dat wordt wel een gezellige boel. Want dan hebben we dus eigenlijk een nieuwjaarsreceptie terwijl het gewoon heel lang licht is. En uh, ik vraag me af of we dan misschien uh, zo rond de 11 uur een beetje vuurwerk. weet je, wel, Dat er gewoon even een groot feest van maken. Oké, ja. Okay. ja dit, ik vind het wel creatief. Gewoon, we gaan hem toch doen. Ja. Geluk, en over een half jaar uh, staan we weer uh, ergens anders. Of misschien wordt het voort altijd in juni. Ja, Er wordt alweer gezegd van, oh god, straks krijgen we weer... Uh, ja, twee nieuwe varianten. In uh, Zuid-Afrika zijn wel ziekenhuisopnames. Maar uh, we hoeven ons niet, voor on uh, niet uh, ongerust te zijn. We lopen, Zij, of, uh, uh, kunnen we ons rustig uh, Die, die, die vrouw met het apart haar. Die echt... Marion Koopman. Ja, die ja. De, iedereen uh, wordt gehaat. Althans, heel veel mensen die ik dan ken. Maar dat is elkaar uit dus niet. Okay, ja, ik vind niet apart haar. Ik vind ja. dat ze van die aparte wenkbrauwen heeft. Dat is het eigenlijk. Oké. Okay. Zo'n hele zwarte wenkbrauwen en heel, heel wit grijs haar. Ja, dus uit, ja we hebben uh, nog ook wel wat slecht nieuws. Maar dat weet iedereen ongetwijfeld al. In het dorp gaat, uh, gaat het nieuws snel. Ja. Op vrijdag 29 april is echt Bertus Johannes... oftewel Aggie poster op 81 jaar geleden... afplossing overleden. Hij heeft zich heel verdienstelijk gemaakt. In de 1940 is hij geboren. En hij heeft zich heel verdienstelijk gemaakt... in het bestuurlijk leven van Zandvoort. Vooral in het sportieve verenigingsleven. Bekleden hij vele bestuursfuncties. Maar hij heeft dus ook echt bestuursfuncties hier bij CFM. Heeft hij... Ik was niet uh, een bekend gezicht. Ja, we kennen hem. En uh, ik zal als oud-bestuurder... Uh, en, en als gezellige dorpsgenoot... niet snel vergeten worden. Het was altijd een lieve man. En Zandvoort zal hem bij allerlei activiteiten nodig gaan missen. In ieder geval zijn lach. Ja, hij, Het was echt een hele vriendelijke man. Wendy Moore tekende een contract bij een platenlabel. En uh, tijdens de corona heeft ze niet uh, echt kunnen optreden. Dat geeft heel veel frustratie. En uit frustratie kan je inspiratie halen. En dat heeft ze ook heel veel nummers geschreven. En die nummers zijn opgenomen. En haar manager is met die nummers aan de haal gegaan. Die heeft gezegd, we moeten het toch kunnen uitbrengen. Kom op nou! Dus is naar allerlei platenmaatschappijen geweest. Warner Brothers, Warner Music, Warner Brothers is voor films. <laughs> en uh, uiteindelijk uh, Zip Records reageerde positief. Die had zoiets van... Waar ben jij de net geweest? Jezus, dat we jou hebben gemist. Dus die hadden ze, we willen jou wel onder contract. Dus je heeft getekend. En onder Zip Records zit onder andere ook de Golden Earrings. Nog wel. Gaan hier nog door. En ja. ook Alan Clark. Niet onverdienstelijk, Alan Clark. Dus dat is wel stoer. Dus de carrière van Winnie Moore kan gelanceerd worden. Ja. mooi. Nou, we kunnen weer aan de vis. Want op 10 juni is er weer de Theo Hilbers vismaaltijd van 2022. 20, 20, 20, en uh, ja, het wordt weer gewoon zoals van georganiseerd door Erwin Hilbers... met de heerlijkste vissoep van Kabeljauw van Kroonvis. En uiteraard zijn de heren en dames van de Wurf weer aanwezig. Het wapen zorgt voor een lekker wijntje erbij. Je kan reserveren. nog vier personen op Van Hilbers Dat is met een apart adres. Tmobilthuis. Ja, hij staat in ieder geval sowieso op Facebook. Kijk het daar nog even na. Goed. Nou, uh, vandaag, uh, we hadden het eerder genoemd al, maar uh, Matt Helders is jarig. Hij is van de Arctic Monkeys, de drummer en achtergrondzanger. En die uh, uh, hebben onder andere muziek, muziek gehad met dit, hè. Arabella. De Jolande Keuze voor deze week. Ja, bijzonder. Zeer gewaardeerde muziek. Dat ik deze muziek. gevonden heb, hè? Nou, zeg. The Arabella's got some interstellar, getter skin, boo. When I held her and a helter-skelter and a little finger and i ride it endlessly she's got a a silver swimsuit and when she needs some shelter from reality she takes a dip in my daydreams my days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the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 When the sunset gets itself Behind That little lady Sitting on the passing side It's much less picturesque Without a-catching The light The horizon tries But it's just not as kind on the eye. Nou, zeg wat een de muziek. Jurand deze week. Arabella van de Arctic Monkeys. Omdat Matt Helder's jarig is 36. En ze ontstonden in 2002 op een school. En ze kwamen elkaar tegen Alex Turner. En uh, ze wilden een band beginnen. En ze hadden zoiets van... Uh, wij hebben al gitaren. Wat heb jij? Niks? Nou, uh, wij adviseren de drums. Maar die missen we nog. En nou, toen zijn ze uiteindelijk maar gaan oefenen en gaan oefenen. En uiteindelijk is dit eruit voortgekomen. En het grappige is dat deze... Met ook nog een... Uh, wat had hij een kledinglijn heeft opgericht. En de kledinglijn bestaat dan uit drie t-shirts. Een jack... En een hoed. En grappig, elke pond wat ze hier verdienen, want het is Engeland, gaat naar uh, een, een ziekenhuis, een hospice, niet een ziekenhuis een hospice. En dat is wel heel stoer. Een jonge gast die gewoon al geld doneert voor het goede doel. Ja, dat zeker. Goed. Wat ik nog even moet noemen, en dat is wel opmerkelijk, daar zat ik gisteren toch een tijdje in vast, is dat eigenlijk uh, vandaag ook de ge geboortedag zou zijn van Edwin Land. En Edwin Land uh, leefde van 1909 tot 1991. Hij was gebiologeerd door het Royd lensen Hij was bezig met lenzen te ontwikkelen voor zonnebrillen. Maar uiteindelijk werd hij ook gegrepen door het feit van uh, camera's. Lensen voor camera's. En uiteindelijk liep hij met zijn dochter in 1943 door de woestijn. was daar foto's aan het maken. En toen zei zijn dochter, oh ja, leuke foto's maken, maar het duurt zo lang voordat ze klaar zijn. Uh, is er geen camera die meteen kant-en-klare foto's afleveren? Dat was een oh, fantas kijk. fantasietje van haar. Ja. En hij dacht van, daar moet ik iets mee. Dus hij ontwikkelde de Instant Camera. En uh, die kwam uit in 1963. En uh, uiteindelijk uh, kwam hij ook op de markt. Daar zijn echt miljoenen exemplaren van verkocht van deze instant camera. Dit is de voorloper de van Polaroid. de Polaroid. Ja. Nee, dit is de Polaroid-camera. Het is de Polaroid. Het is de Polaroid-camera. Waar komt die naam Polaroid dan vandaan? Is dat het materiaal? Of zo? De polariserend. Ja, je hebt ook Polaroid-zonnebrillen uh, natuurlijk. Uh, het is een heel populaire Polaroid-camera. En het mag is, deze man bouwt een heel imperium om deze Polaroid-camera heen. Uiteindelijk in 1970... Komt er een film op de markt, een korte film en laat hij zien wat hij allemaal gedaan heeft en wat zijn visie is. En in die film doet hij een visie op de wereld. Luister even. And he reaches into his coat pocket and he pulls out a black wallet. What did I just see? Because it looks for all the world like he's holding a black iPhone. A being able to take a wallet out of my pocket and perhaps open the wallet, press a button and have the picture een camera dat would be... oh, like the telephone... something that you use... all day long. Elke keer als ik naar luister, krijg ik toch een beetje kippenvel. 1970 doet hij een voorspelling. Het zou toch geweldig zijn... dat je je camera of je... Uh, je, je portemonnee uit je uh, jas haalt... een foto maakt... en je kan er misschien ook mee bellen... en dan stop je weer terug in je camera. En je hebt een, een foto gemaakt. En dat kan je dus elke dag de hele dag door doen. Wat de fuck? Nou, dat doen we nu. Dat doen we nu. 50 zitten we zitten weer mensen. Ja, dit 1970 doet die voorspelling deze Edwin Land. Het schijnt zo dat uh, Steve Jobs van uh, Apple hier zo doorgebiludeerd was en dacht: ik moet die twee dingen ook bij elkaar brengen. Foto's maken en telefoneren in één camera. De iPhone! Weet je wel. Ja, ja, ja. ja. Wat een visie deze Edwin Lennon had. Heel veel octrooien op zijn naam staan. Meer dan. Nou nee, ne, bijna net zoveel als Thomas Edison. Dus deze man had echt een geniaal idee over de wereld. Oh, geweldig. Ik moest het even bedenken. Ja, ja, ja, maar je wilde ook die sluiter even. Kan je nog één keer doen, die sluiter van die camera? Oh, die wil je nog één keer doen? ik zal leuk. Ja, dat ja, gaat geweldig. Ja. Zeker. Oh. Goed, aanrader. Kijk even naar de Instant Dream op uh, VPRO. Dat is een documentaire over deze man. En dan zie je ook het filmpje dat hij echt letterlijk die korte voor zijn tovert. En dus met die camera komt. Heel bijzonder. Goed. Even een moment van rust in de show. Informatie en de gitaren komen op je af. Net als Ben Don't Control. Bring on the good times. Ja, die mogen nu wel weer komen hoor. De goede tijden. in the sky. Want Dawn Patrol is de Nederlandse band Bring on the Good Times. Oh, meer zoet hè. Ja zeg. Nou, we hebben wel weer eens recht op. Nou, het is nog steeds, nog steeds heel apart te realiseren dat ik denk, we zijn weer vrij gewoon. Er is geen, geen coronamaatregelen meer af. Toen lees je het ook weer van, oh, er zijn weer wat uh, dingen uh, georganiseerd. We mogen van de coronamaatregelen. Oh ja, we waren helemaal twee jaar opgestoten. Ja maar, ja, maar ik, ik hoorde wel van... ik, ik ga maandag dan weer naar een uitvaart van iemand. man. Ja? is gelukkig al op leeftijd. Maar, uh, de, maar dat er toch een, uh, een vriendin... dan toch uh, alleen in de auto zit... met iemand anders en uh, er mogen geen anderen bij. Dat het dan te uh, gevaarlijk is. Dat, dat je ja, toch nog wel bepaalde maatregelen... Zijn er zijn nog wel maatregelen. Nee, maar sommige mensen die er kwetsbaar zijn... die hebben toch wel dat ze zeggen... Van, nou, ik doe het gewoon niet. Punt, weet je wel. En inderdaad, op afstand okay. blijven en uh, ja, ja. nog steeds uh, afstand houden en nog steeds een mondkapje dragen. Ik moet zeggen, het zit er nog wel in. Als ik, naar de, naar de, ik moet voor mijn werk altijd heel vaak even snel boodschappen doen. Dat, dat ik dan zo de winkel in de me met je kaal voel, denk ik van. Oh, maar het hoeft niet meer. Nee, We nee, nee, moeten nee. nog iets voor mijn gezicht. Nee. nee nou ja, Ik niet. moet zeggen, mijn vriend die heeft dus nu echt een griep gehad. En ik niet. Nee. En dan denk ik van, is dat misschien met corona ook zo? dat, dat, dat zijn toch meer mannen volgens mij die. Uh, die uh, er last van hebben dan vrouwen. Of ja, tuurlijk man. Pijn, de pijngrens van een man is gewoon heel laag gewoon. Echt, er hoeft maar iets te gebeuren. Ja. Oh, dat zijn toch de verhalen altijd, hoor. Ja, ja, zeker. Oh, oh. Oh, ik de, oh, die mannen hebben het allemaal zo zwaar, hoor ik altijd. En dat ja. moet ik altijd aanhoren. En dat, ik werk met vrouwen, dus dat, die verhalen hoor ik heel vaak. Dan ga ik altijd even iets anders doen. Ik zet even koffie. Ja, krijgt ik zo. heb nergens last van, hè? Ik heb nergens last van. Nee, maar als je ziek bent, geef je dan ook ieder uur een, een, een status van hoe je je voelt. Ik, ik denk niet dat het meerwaarde heeft om andere mensen last te vallen met mijn staat van zijn. Nee, okay. Ik denk ik. Want okay. dat, is dat wat, sowieso, wat, hoe, wat moeten ze daarmee met mijn lijden? Niks. Nee. Zeg dat ik het zwaar heb. En soms is het ook een soort ziektewinst om te laten zien. Maar ik leid heel erg hoor. Ik wil respect voor het lijden van mij. Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee. Probeer, met andere, met, probeer met andere dingen respect af te dwingen of zo. Met iets doen of zo. Goed, de race om de atoomstroom begint. En het schijnt dat die, uh, uh, Rob Yalt is. De, uh, jo, Re, jo, Rob Jette is toch wel actief bezig om uiteindelijk echt uh, kerncentrales te gaan bouwen. Zijn eerste doel is eigenlijk levensduur verlengen van borstelen die zou natuurlijk dicht gaan maar die gaat niet dicht dat moet gewoon uh, veranderd worden en verlengd worden en verbeterd worden en uiteindelijk zegt hij ook dat er uh, in 1986 in april 86 was er een compleet draaiboek uh, neergelegd om uiteindelijk kerncentrales te gaan bouwen maar oh. toen wat gebeurde in 86 tsernobyl tsernobyl Klopt. En toen werd alles uh, op de, in de kast gegooid. Nou, de combinatie toch mocht al met... niet eens meer. Dat nee. was overal dus is uiteindelijk... heen gegaan. En nu is er toch wel uh, ja, de laatste tijd een andere visie opgekomen. Zo van, nou, het is toch milieu uh, bewust. Het is beter voor het milieu als we met kernenergie in zee gaan. En nu zijn ze fanatiek mee bezig om pakketten te kopen. Je kan een uh, compleet pakket in het buitenland kopen van een nieuwe kerncentrale. En die kan dan hier geplaatst worden. En die zijn ook veel veiliger. Leveren ook veel meer stroom op. Maar wel minder CO2-uitstoot. Daar gaat het om. Om. Daar gaat het zeker om. En uiteindelijk zijn er nog wel uh, nog mensen nodig die daarin gaan werken. Dat is nog wel een beetje tekort. Maar nieuwe jeugd, uh, of die jeugd eigenlijk... die heeft er wel meer oren naar om uiteindelijk daar toch te gaan werken. Okay. Dus dat ja. is wel mooi. Het is vandaag de dag van de trekvogel. De rukvogel. Nee, de trekvogel. Het is de jaarlijkse dag waarbij extra aandacht besteed wordt aan deze vogels. En, maar hij wordt twee keer per jaar gehouden dus. Hè? Zowel op de tweede zaterdag in mei als op de tweede zaterdag in oktober. En uh, ja, de milieuorganisatie gaan hier uh, zeker wel uh, aandacht aan besteden. Oké. Okay. En het is nou. trouwens ook uh, de ijsheilige, hè, is deze, uh, dit weekend. Dus uh, de, de, de violen mogen er rond in. Oké, okay. ja, ik vind vogels altijd heel mooi. Zeemeeuw, daar heb ik ook ontzettend de. Het is dus eigenlijk uh, World Migration Birthday, heet het eigenlijk in het Engels. Oké, okay. nou goed op Oké, okay, tijd voor K Tempest. The line is a curve. Salt Coast. Altijd leuk om naar de teksten te luisteren van haar. Salt Coast. Foul wind. Old ghosts. Scrap tin. Leaves. Rain. Leaves. Old ghosts, scrap tin, leaves, rain, leaves, rain. All dressed up with nowhere to go. I love your sleeve pulling nervousness. I love the way you crumble into chalk at your edges. I love the way you fade into a sky that is as endless as your willingness to try. Keep going and it will get better. I love the way you push to get clear. I love the way you dance to get strong. Ancient, slick clay, rock formed, wet sand, moss born. What came before and what will come after. Beneath the orderly cues, the bad moods, the nice views, the have nots and have tos the night shifts in flat shoes, the discarded masks, the empty tubes, the colds, the flues, the reds, the blues, the bite to let, the play to lose, the white ace, the grey goose, the Michelin star, the fast food, the straight lies, the strange truth. I can hear the deep rasp of your laughter, joyful. Beneath the stifled resentments and microaggressions All part of the fabric The tension woven so tight it defies its dimension The sea, but don't feel The no, but don't mention There you are Hedonistic, self-destructive, insecure Trying to get away from the mistakes you made before Salt coast Foul wind Old ghosts. Scrap tin leaves, rain, leaves, rain, salt coast, foul wind, old ghosts, scrap tin leaves, rain, leaves, rain, veering interchange. I appreciate your efforts. Acknowledging your privilege, but prone to backstepping Sure, it's not by our past that our future will be measured It's by the very moment that we're slumping in, dishevelled Six hours into some TV show that tastes like the feeling of pizza I know what you reach for All dressed up, with nowhere to go Benched, waiting for a path to open up Waiting for a thing that might make you old enough To get into the pub where people drink to lost youth I see you, scraping the gravel in your Air Max So beautiful, so chaotic, so grounded Home, concrete and loam, brick dust and loams Wood floors, screen doors and a place of your own Pay it off the rest of your life But who's asking? Restless, the damp night approaching, distilling the heat. Too long on your feet, now you want to be free. Het was Kees, maar ze is K.E. Tempest geworden. En dit is haar nieuwe plaat, Salt Coast, The Line the is Curved. Ja, je moet echt je verdiepen in de tekst. Ze is heel kritisch op de maatschappij en ze opent de ogen van heel veel mensen... om daar anders naar te kijken en dat is mooi om te zien. Ik loop tegen het einde van het radioprogramma nog een aantal dingen die we met je willen delen. Ja, iets wat gisteren ook de hele tijd op de televisie was. Hij zorgde in 2002 voor een aardverschuiving in het politieke landschap... en stevende af op een verkiezingsoverwinning met zijn LPF. Pim Fortuyn. Ja, yes, Pim Fortuyn. Ik kan me nog vrij goed herinneren dat ik aan het werk was. En ik werkte met mensen met een verstandelijke beperking. En toen kwam er iemand naar beneden. En die kwam een verhaal dat Pim Fortuyn was neergeschoten. Gast, doe eens even normaal. Ga even weg. Want ik pikte dat gewoon helemaal niet op duur. Even voor het besef dat hij... man was neergeschoten. En het maf is dat gisteren Harry Mens bij uh, Sophie uh, in het programma. Tussen uh, 7 en 8 was dat. En die moest ook dat vertellen. Die was echt uh, helemaal... Die adoorde hem gewoon helemaal. Die vond hem echt geweldig, Pim. Hij was zo'n aardige man en had mooie visie en zo. En hij moest dan ook bij de kist over het uh, lijntje heen stappen om hem nog even op zijn voorhoofd te, te kussen. Kon dat? Ja, ja, blijkbaar dat heeft hij gedaan. Harry, Harry man, die mensen gingen helemaal over de top, terwijl er weer andere mensen aan de tafel zaten. Die waren toch een stuk uh, ja, nuchter. Nuchteren die zeiden van, ja, met dingen die je zei. De ene keer zei je dat en de andere keer zei je dat. Dus of je politiek nou echt. Zo maar vol. hij maakt de politiek wel leuker. Dat hij ja, hij maakt dag het wel leuker. Hij dat de bedje, weet je? Wel. Ja. Kom je door oh, de joh. polder heen, wat leuk? <lacht> ja, en kom op, uh, het gaat wel wat gezelliger worden, hè? We ja. moeten nog drie weken. ja, dat Ik betwijfel of je nou <lacht> echt zoveel verschil had gemaakt. Dat uiteindelijk was dit verschil, Gert Wilders, misschien toch een beetje verwaterd. Maar goed, hij heeft wel een keerpunt aangegeven. Ja, dat hij is, is op een hoogtepunt. Uh, ja, dat gente kant. Ja, en dan blijf je onthouden. hè? Ja, dus zeker. Dat nou, is wel. Wat kan ja, je nog melden? Ja, ik heb uh, een bericht dat in de, de inwoners van Zevenwijk in het noorden van Rome. Die hebben na aanvallen van wilde zwijnen noodgedwongen een avondklok ingesteld. Al dus The Guardian. Zo hopen ze veilig te zijn voor de dieren. Want die zijn al jaren een plaag in de Italiaanse hoofdstad. Hoe vind je dat? Okay. De laatste aanval vond vorige week zondag plaats. Yeah. De vrouw werd door een wildzwijn zwijn naar de grond gewerkt. What? Ik denk, huh? Gaat die dan eten of zo? Yeah. Daarna was voor de inwoners van Baluia en andere wijken... was de maat vol. Ze hebben een avondklok ingesteld vanaf half negen. En uh, ja, de overheid doet er niks tegen. En ze zeggen al, van wat als er een kind wordt aangevallen? Doordat die beesten slachtanden hebben... kan zelfs een beet in je been levensbedreigend zijn. Dus nou ja, ze zeggen wel... Ja, ze vallen val alleen mensen aan als hun voedsel... of hun jongen worden bedreigd. En ze worden aangetrokken door de vele vuilnisbakken... met etensresten vlakbij het natuurpark waar dat ze wonen. Het ligt weer aan de mens zelf. Ja, de vuilnisverwerking in Rome verloopt al lange tijd moeilijk. Oh, kijk, maar ja, nee, het. ik ga dit ook krijgen met de wolven. Hè? Dus als wij inderdaad... Uh, als de waren uh, niet op. Heeft. Het dat, valt allemaal wel uh, mee, die wolf. Af en toe pakt hij een paar schapen. Nou, dat geeft toch helemaal niets? Toos, ja. ze moeten gewoon meer relativeren. Nou, dat ja. doet een beetje denken wat wij in het standwoord hebben. natuurlijk. Met, met, de herten. met de herten? Vanochtend ja. gingen ze nog vlak voor mijn auto, gingen ze langs. En staken ze over, uh, nou ja goed, uh, ze worden nog steeds wel afgeschoven. maar het gaat nog niet snel genoeg, dat is zeker waar. Goed, laatste plaat voor 10 uh, uur straks dat in een goede morgen. Ja, antwoord. fijne moederdag morgen, Daar we het nog niet over. Gaan. Vergeet hem even niet. Nee, nee. Tot nee. later. Hoi. Hoi. You were the best thing I never knew I had The best thing I never knew was mine And it seems like I want to rush things I should just enjoy the ride Cause you were the best thing I never knew was mine And oh my God, I can't believe Everything was working You were